Music van 11 uur door nu.nl. Dat krijg je van Nathalie van Goedenavond, het wordt een lange nacht voor de strooiwagens. Ze worden allemaal ingezet om de wegen een beetje begaanbaar te houden. Maar Rijkswaterstaat zet ook grof geschud in de komende uren tegen de gladheid. Op de A2 richting Den Bosch wordt de Firestorm ingezet een speciale machine om ijsplakaten van de weg te smelten. Toch waar schilderijks water staat voor gladheid morgenochtend. Ja, ook die firestorm, dat klinkt cool man, firestorm. Ja, dat klinkt wel heel erg. Even lekker nee. voor mijn voortuin, even de firestorm ja. er halen. Maar dat kunnen we ook wel gebruiken. Ja, kunnen we dat zeker gebruiken. Ja. Blijf nog even bij het winterweer. Het Rode Kruis staat in het hele land ondertussen paraat om gestrande reizigers te helpen door de gladheid. Op Schiphol staat al een team klaar om mensen op te vangen met koffie. Dan grootschalige hulpacties met bijvoorbeeld veldbedden is geen sprake, maar het Rode de kruis houdt allemaal alles in de gaten. Andere nieuws dan, de politie in Venlo heeft zijn handen vol gehad... aan een agressieve man met een mes. Agenten agent probeerde hem eerst in bedwang te krijgen met een taser. En toen dat niet lukte, hebben ze een paar keer geschoten. En daarbij raakte de man gewond aan zijn been. En stel, Lars Boele. je ja? zou iemand een staatslot cadeau doen... en het blijkt dat dat het winnende lot is van 15 miljoen euro. Ja. Ja, het overkwam uh, dus twee winnaars van de oudejaarstrekker van de staatsloterij. Die kregen dus allebei hun lot cadeau. Dat is echt gevaarlijk, hè? Ja. Het is echt gevaarlijk als dit... Uh, ja, Daarom moet je ook nooit iemand een lot cadeau doen, eigenlijk. Want dit kan dus gebeuren. Ja, dat kan dus gebeuren. Ik wil van jou het antwoord horen wat, wat jij dan zou doen ja. als, je da als je daar achterkomt. Ja. Nou, Mensen, uh, Nune en Amstelveen hadden dus beide een half lot cadeau gekregen... en verdelen daarmee de hoofdprijs van 30 miljoen euro. De vraag is dus, zou je spijt hebben als blijkt dat jij dat lot cadeau... Deed. Nou, omhoog Brabant voegt het in, geval al de mensen op straat. Nee. Ja, ik denk het wel toch? Want ik gun het er dan wel heel erg, ja? ja. Ik zou meteen een deel eisen, toch? Ja. Wat ben ik nou gek? Uh, nee. nee, want dat doe je omdat je iemand iets gunt, toch? Ik zou dan wel balen ja, maar misschien zou ik er wel iets van kunnen krijgen als het bekende was. Hè? <laughs> Even Voor de administratie. Dit jaar werden er 7,9 miljoen oudejaarsloten verkocht. En dat is een record. Lars Boelen. Ja, ik zou toch eventjes in gesprek gaan. Ik zou toch even zeggen van, hé, hey, maar luister. Eh, <laughs> ja, lu ik heb jou dat, dat lot kunnen gedaan. Kunnen we niet even, eh, hè? Ik, ik snap ik het is voor jou. Maar het is ook eigenlijk een beetje van mij. Ja, maar je zou het dus moeten vragen. Je kan dus niks opeisen. Nee, eisen, je kan niks opeisen, maar je toch even in gesprek gaan. Hallo, 15 miljoen. Nou, ik kan er wel een miljoentje vanaf, of niet? Vergeet niet wie jou rijk heeft gemaakt. Precies, dat moet je gewoon <laughs> ja. zeggen. Ja. We sluiten af met het weer van weer. Plaza gratis en voor niets. Het kan weer glad zijn door sneeuw en ijzer. Want het gaat dus flink vriezen. Morgen, grotendeels droog, af en toe een zonnetje. Het is dan rond de 0 graden of iets daarboven. Ja, dan de verkeersinformatie van uh, Flitsmeister. Op de weg nog uh, één file, langer dan vijf minuten. Die staat op de A2 al heel de avond Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Maars. Daar staat hoofdrijbaan dicht. Dat komt door ijsvorming. Je vertraging daar een half uur. Lars Boelen. Onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een uh, lekker zakcentje. Wil je meespelen? Stuur nog even snel. Klok in de Q-app.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 Sing maar als of je de tekst wel kijkt. dans maar als of.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 en James. En Love and Hold bij Kjermuziek. Music. Esme, avond. Goeie avond, Lars. Goeie avond. Hey, uh, jij gaat zo meteen meedoen met uh, Knok tegen de Klok? Ja. Als oh, jij... Ja, heel leuk. Ik vind het ook heel leuk dat je meedoet, uh, Esme. Hey, als je daar een mooi uh, bedrag uh, uithaalt, wat ga je ermee doen? Nou, ik heb laatst met mijn auto al andere voorbanden gedaan, want dat was hard nodig. Ja. En het leek me verstandig om dat misschien met mijn achterbanden ook een keer te gaan doen... En als ik wat geld over zou gaan halen, dan hou ik dat over voor mijn paardje. Voor je paard? Wat ga je voor je paard dan kopen? Nou, misschien een nieuwe deken en of voer. Ik moet even kijken. Esmee, mag ik? Je bent met alles redelijk laat. Ik bedoel, een deken voor een paard. Er ligt 30 centimeter sneeuw. Dat had je misschien <lacht> iets eerder. En ook nieuwe bandjes had ik. Ja, persoonlijk misschien voor de sneeuw gedaan in plaats van als het 30 centimeter sneeuw dan is, het levensgevaarlijk. Nou ja, mijn voorbanden die zijn opnieuw ja? opnieuw gedaan. Ja? Dus dat, dat is goed. Dat is oké. Okay, nee, de achterbanden is... komen niet. Ja, glas is al vol. Ja, <laughs> voorbandjes zijn ja. goed. Achterbandjes zijn uh, sliks. Er zit geen profiel meer nou ja, op. Ze konden nog een seizoen mee. Dus oh ik... ja. Ja, oké. Okay. Nou goed. Uh, dan gaan we daarvoor spelen, Esmee. Knok. Knok, tegen de klok. Dan heb ik nog uh, één vraag uh, voor je. Hoeveel geld is daarvoor nodig? Twee achterbanden en een deken voor je paard. Nou, ehm... Um... Ik weet niet, 100 euro ben ik al blij mee. Nou, dat. Ik denk. Ja. Nee, dat, dat, dat snap ik. 100 euro dat je blij. Maar dan ga je, denk ik, de dingen niet verkopen hoor. Nee. Twee dat bandjes. Ik niet, en... Maar het is in ieder geval een begin, hè? Het is een beginnetje. Het is een bijdrage aan uh, die twee bandjes en dat uh, deken voor je paard. Um, Esmee, Esme, je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan ben je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, dan ben je helemaal niks. Check. Allright, ik wens je veel succes. Daar ga je. Dank je 57 euro 73 euro 89 euro 109 euro 128 euro 151 euro stop zo, SME. 151 euro, dat is lekker. Oh Heel lekker. hey Ik dacht nog, jij zegt alles boven de 100 euro. Op een gegeven moment kwam hij volgens mij op 190. Nou, hier gaat ze wel stoproepen, roepen. Maar waarom ben je dan toch nog even doorgegaan? Ik dacht nog één keer. Dat ja. moet lukken. Nou, het is gelukkig nu goed afgelopen. Het had ook helemaal verkeerd kunnen gaan natuurlijk. Hè. Op zich we gaan, we gaan even luisteren tot de ver die had gegaan, mee. 190 euro. Ja, en daar was het echt klaar. Ja, Je hebt het best wel goed gedaan. Hoor. 190 euro zat er in de klok. En 151 gaan we naar je overmaken. Ik wens jou een fijne wow. avond. En succes uh, met de nieuwe bandjes, hè? Ja, dankjewel. <laughs> doei hey, doei. Morgenavond bij Joost en bij mij een nieuwe rondes. Dus knok tegen de klok en maak je kans op een uh, extra zakcentje. Zometeen, Taylor Swift, de Fade of Ophelia, komt eraan. Naar Eminem en Rihanna. Dit is The Monster. I'm friends with the Monster, the sun of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 They once told me to seize the moment and don't squander it, 'cause you never know when it all could be over tomorrow. So I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts come from. Do you for it? Do you want? There's no one if you losing your mind the way it wants. I, I think you were wandering off down yonder and stumbled on the Jeff Pan ring.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 to wash below Drowning and deceived Oh, because de Fate of Ophelia bij Q-Music. Hey, ondertussen kan je je eigenlijk niks meer voorstellen... maar ooit, heel, heel lang geleden... was Chef ja Special nog niet de grote band die ze nu zijn. Um, ja, wat ze vroeger deden, dat is eigenlijk heel schattig... Uh, ze begonnen hun carrière namelijk op van die, uh, van die surfkampen... langs de Spaanse kust, weet je wel. Daar traden ze dan op, gewoon busje uitladen... en dan optreden voor een paar dronken, hitsige pubers... die voor het eerst uh, zonder ouders op vakantie waren. En daar kregen ze dan geen geld voor. Uh, maar ja, dat deden ze een soort van ruilhandel. Dus in ruil voor een optreden kregen ze dan namelijk een, uh, een slaapplek... en wat te eten en een open bar. Maar toch na een paar zomers begon dat toch een beetje te wrijven. Dan ze van ja, we moeten toch over een iets serieuzere boeg gaan gooien...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 If nothing out, then where well should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. Oh, if nothing out, then where well should we try a little harder? Oh, oh, oh. Sometimes the more I see, the less I understand. I'm still spitting around.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 Hello. Maandag spelen we het verboden woord. Alle QDJ's mogen vanaf dan niet meer het woord beetje zeggen. Het woord beetje. Ja, dat blijken we dus nogal uh, vaak te doen. Elke keer als je ons betrapt, dan kun je op de rode knop in de Q-app drukken... en dan maak je kans op 500 euro. Ja, ik ging vanochtend al twee keer de mist in het, zonder dat ik het zelf door heb. Dit is echt een verneinig woord. Uh, Bjorn, die stuurt trouwens een berichtje in de queue Die zegt, Lars, ik wil je een beetje helpen. Uh, als je nou in plaats van beetje, zeg je gewoon pissie. Pissie, beetje straataal. Ja, Bjorn, dat is leuk bedacht, maar uh, <laughs> je fietst er gewoon tussendoor. Dat is het verneinigen van dit woord. Je fietst er zo... Tussendoor, te Gewoon in de normale zin zeg je in één keer beetjes, Zonder dus dat je door hebt. Ik ga het je zo laten horen, want ik heb het dus vanochtend al twee keer gedaan. Dit wordt echt, ik zweer, het wordt een pittig weekje volgende week. En ook Kensington komt eraan. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa.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 Op. Bij de eerste de beste gelegenheid die jij krijgt na je mag gewoon teringhaard. Wie overleeft de vloek van Pandora elke zaterdag om 8 uur bij RTL 4. Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele steun en praktisch en juridisch advies. Het is zeel bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals winterse mode. met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Als je dit hoort zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg.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 Mensen over de purple disco machine hypnotized naar Kensington en St. En Sophie and de Giants bij Community. Het verboden woord. Nou, misschien heb je het uh, vanochtend wel gehoord. Om acht uur zat je wel bij de radio en dacht je van... Eh, wat, wat gebeurt er? Altijd een soort DJ-vergadering, maar dan live op de radio. Uh, het was de bekendmaking van het verboden woord. 2026. En uh, nou, dat verboden woord uh, is geworden... Beetje. Beetje. Ja. Dit was mijn reactie vanochtend bij de bekendmaking. Wat vinden we er eigenlijk van, uh, Lars? Beetje. Ik had vorig jaar een beetje bravo. Toen oh. zei ik, nou ja, dat komt <laughs> wel goed. Ja. En nu denk ik eigenlijk... Weer, het komt wel. Ja, nee, maar ik, denk, ja, hoe vaak gebruik je ja, best dus nog wel vaak? Vaker, maar... vaker dan we denken. Ja, een beetje, maar het, ja, je schuift er blijkbaar toch snel tussen. Ik zei het hier, je, hoorde je het? Ik zei het in het begin, zei ik het hier. Nog een, in het begin, luister. Wat ja, vinden we er eigenlijk van uh, Lars? Beetje. Ik had vorig jaar een beetje braf. Ja, daar was hij. Dat is erg. Ik had, het, ik had, het dus niet eens door, hè? Oké. Okay. Um, komt het volgende? Begin die ochtend had ik Mattie en Marieke ook nog even aan de telefoon. Goedemorgen. Hey, goedemorgen Lars. Goedemorgen. Hallo, nou, nou, en Marieke, hier. Ja. Ja. Ja, jij zag dat telefoonnummer in je scherpje en dacht dat kunnen er maar twee zijn. Ja, ik dacht toch maar even opnemen. Ben ja. je al op de weg? Nee, ja, ik sta op punt om in de auto te stappen. Hoe lang, uh, hoe lang doe je er normaal over? Eh, uh, ja, ik denk een half uurtje of zo, zoiets. Oh, oh. dus je hebt twee keer, zo, twee keer zo ruim eigenlijk gepakt nu. Ja, ik denk, uh, je weet niet met die sneeuw, ik denk toch wel een beetje op tijd vertrekken. Ja, was die. Dus, ja, ja, zo kut, Jugend. Het zo kut. Oké, okay, als klap op de vuurpijl. Net, wat is dit, uh, anderhalf uur geleden sprak ik uh, Joost op de radio. Ja, het verboden woord, heb je er zweethandjes voor of niet? Ja, een beetje. Ja, ja toch. toch wel. Toch ja, wel. Ja, ja, ja, een beetje, daar was je alweer vast. Oh shit! <laughs> oh, Neil! Ja. Ja. Ik had niet eens door. Wat stom. Ja, ik moet zeggen, ik hou echt, als ik dit allemaal zo hoor. Ik hou echt mijn hart vast. Vorig jaar was het verboden woord uh, eigenlijk. Toen eindigde ik op de tweede plek op de Wall of Shame. Alleen Matty Valk stond nog boven me. Uh, ik, heb, uh, ik heb het toen vijftien uh, keer gezegd, vijftien keer. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, aan de andere kant is ook goed nieuws voor jou. Want elke keer als wij het verboden woord zeggen... als wij het woord beetje zeggen volgende week... kun je in de Q-Music app op de knop drukken. Word je teruggebeld, win je 500 euro. Dat is natuurlijk lekker. Dus als je even terugrekent, vorig jaar, 15 keer gezegd... dat betekent dat je door mij vorig jaar alleen al... 7500 euro had kunnen winnen. Volgende week, het verboden woord bij Q-Music. En dat verboden woord is beetje. Ik krijg geen lucht, alles is nieuw. Het is hier te druk. Zet een deur op en keer, want dan kan ik nog terug. Iedereen is aardig, maar ze kent. Sorry to broke, told me everything Wagon Wallen, Tate McRae en What I Want bij Q Music. Over een kwartiertje dan start de nieuwe dag. Dan is het officieel 6 januari. En bij Q Music beginnen we de dag niet goed, maar fouten doen met een liedje uit het uh, foute uur. Uh, ja, dan zat ik te denken, welk thema zullen we daar vandaag eens aanhangen? Nou, vandaag is dus het uh, verboden woord bekend geworden. Het verboden woord dit jaar, ik had net al gezegd, is beetje. Beetje. Dus uh, ik dacht, drie liedjes met het verboden woord erin. Gaan we zo meteen zometeen André Hazens horen. Een beetje verliefd. Leuk. Je kan een beetje ook op zijn Engels doen. A little bit of. Ja, mama nummer 5. Lou Bega kan ook. A little bit. Ja. Of ga je voor de Dolly Dots? En love it just a little bit more. Nou, ik zou zeggen, stem op je favoriet. Dat kan nu de pol die loopt in de Q-Music App. Het nummer met de meeste stemmen ga ik zometeen voor je draaien. Zometeen somber en eerst Naughty Boy en Sam Smit. Dit is La La La. We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 Dream with me. Army buren. En dream a little dream bij Kim Music. Het is uh, bijna middernacht en zometeen beginnen we de nieuwe dag. Niet goed, maar fout. Dat doen we met een liedje uit het foute uur. Uh, er kon uh, flink op gestemd worden. Je kon kiezen tussen Mambo nummer no. 5 van Lou Bega. Love it just a little bit more van uh, Dolly Dots. En een beetje verliefd van Hazes. Uh, daar is met 41% een uh, winnaar uitgekomen. En dat is deze: Van oh, de Dolly Dots. Hoor je zometeen.